Ik vind deze niet gewoon, hè? Daarmee... Zeg het eens. Ja, ik ben een topfabriek. Hoeveel wil je er mee naar huis geven? Oh, ik ben echt al blij met die vijf nominaties. En als ik er op zijn minst eentje mee naar huis kan pakken, dan kan ik al heel blij zijn. Stel nu dat je ze alle vijf meeneemt. Wat wordt dan de mooiste ervaring? Vijf Mia's of vader worden? Uh, of gewoon kinkel kunnen zeggen, nou ah, dat ik vader word, maar ik denk dat dat wel uh, een, een, een pakje meer impact voor hebben op mijn leven dan uh, vijf ja, miers. Uh. Denken uh, moet het gaat zijn, voorbereiden. Na die vijf Mias of hè? Uh? Nou. Nee nee nee, <lacht> ben het, van die vijf miers maar ook. Ja uiteraard. Uh, ik denk uh, dat elke aanstormende vader uh, of uh, vader in wording uh, wel ermee bezig is, uh, zeker. Uh. Ja, dit die job die is gebeurd dat is allemaal een beetje nieuw voor jou, hè. Hoe verhaalt je dat? Wat, wat vind je er zo van? Ik ben mijn weg nog wat aan het zoeken. Hè. Het is inderdaad wel onwenig of zo. Maar euh, ja, het is, het is comfortabeler dan dat ik het uh, verwacht of zo, ja. 2015 was jouw jaar. Had je dat zien aankomen? Nee, dat niemand zien aankomen, nee. We hadden een goede album in handen, handen. Dat dachten we toch. En, uh, je brengt dat op de markt en je wacht dan af. Uh, voilà wat het worden. Hoe klaar dat dat buiten Antwerpen uh... ook marcheert? moet eens buiten Antwerpen vragen. Ik heb geen idee. Ik denk uh, dat er plaats was in het muzieklandschap voor een artiest als mij. En uh, dat ik er op het juiste moment in uh, ingestapt in dat plekje. Ja, op het juiste moment. Juiste ja, moment. geen druk voor 2016. Voor de rest in 2015. Ja, ik denk dat we uh, op hetzelfde elan wel gewoon kunnen verder gaan in 2016. Dus uh, niet te veel druk voorlopig. Ja, succes zo heel plots begint, hoe dat ja, naar, naar mijn gevoel is dat niet heel plots gegaan. Ik werk, ik werk al heel lang aan de muziek en uh, ik draai zeker in Antwerpen al, al, al vier, vijf jaar echt mee uh, op, op een goed niveau. Dus uh, naar mijn gevoel is het eigenlijk nog vrij, vrij, vrij rustig aan. Uh, ik ben er niet in gegooid van de een op de andere dag of zo. Dat gevoel heb ik toch niet. Dus ik heb niet zoveel schrik dat het er ineens volledig instorten is. Hoe ziet jou 2016 eruit? Eh, voor... Hetzelfde als ja, voilà, 2015 concerten, festivals. Ja. Echt? Ja. Zoals? Wat, eh... um, wat kijk je vooral naar uit? Wat, wat, wat dan. Uh, ja, ik kon daar nog niet cadeau geven, maar dat komt binnenkort wel. Um, ja, voilà, we gaan eh, sowieso een mooie podia doen. Ja. Ja.